1 Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Vanwege de Europese verkiezingen maakt Facebook tijdelijk een uitzondering voor de pagina's van 38 politieke organisaties. Voor die organisaties gelden tot aan de Europese verkiezingen de regels niet die het bedrijf had ingesteld om misbruik van politieke advertenties te voorkomen. Brussel had geklaagd dat Europese politieke fracties op Facebook... geen pan-Europese campagne konden voeren. Door nieuwe regels konden alleen in België advertentiecampagnes worden opgezet. De BBC heeft radiopresentator Danny Baker ontslagen... na een tweet over de pasgeboren zoon van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan... Hij plaatste een foto van een aap in een regenjas en een bolhoed... die tussen een man en een vrouw inloopt. Daarbij de tekst, koninklijke baby, verlaat het ziekenhuis. Critici beschuldigen Beker van racisme... omdat de moeder van Meghan Markle zwart is. Volgens de radiopresentator was de tweet niet racistisch bedoeld... hij zou naar eigen zeggen dezelfde foto... voor iedere andere koninklijke geboorte hebben gebruikt. De voltallige redactie van een wijkblad uit Apeldoorn is opgestapt... na een discussie over een artikel. Dat ging over de komst van een asielzoekerscentrum naar de stad. De redacteuren zeggen dat ze een verbod hebben gekregen... om over het AZC te schrijven. De wijkraad, die het blad financiert... en de tien vrijwilligers van de redactie heeft aangesteld... kon zich niet vinden in die artikelen. De redacteuren zijn opgestapt omdat ze vinden... dat de wijkraad zich niet moet bemoeien met de inhoud van de buurtkrant. Voor de tweede keer binnen één week heeft Noord-Korea raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger werden de projectielen gelanceerd vanaf een raketbasis in de buurt van hoofdstad Pyongyang. Ze zijn waarschijnlijk neergekomen in de Japanse zee. Waarnemers denken dat Noord-Korea met de test de druk op Amerika wil opvoeren om opnieuw gesprekken te gaan voeren. Het weer nog. Vanmiddag groeien stapelwolken uit tot buien. Soms met onweer. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in de zuidelijke helft van het land nog kans op een bui. Dan wordt het hooguit 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files.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 Does lief, dankjewel namens de Kassa-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Kort. Met vrede hier op ZFM Zandvoort Lunch. En welkom bij het tweede deel van deze uitzending. Hier op Zandvoort Lunch op deze mooie donderdag. Lekker zonnig buiten. Heerlijk. hè? He? Nou, heerlijk. zeker. Heerlijk, heerlijk. Ja, heerlijk. ja, ja, ja, ja. En nou uh, ja, ja, dit uh, tweede uur gaan we gewoon ook weer lekker door met uh, de Zongfestival liedjes. Die uh, jullie al het afgelopen uur uh, ja, uh, van, ons, uh, van ons horen, hè? Ja, en, ja, uh, ja, ja, ja. Ja, en het... <laughs> Ik wil maar even trompet, hoor. Ja. En nou uh, ja, dit tweede uur wordt alweer een heel leuk uh, uurtje. En ook een druk uurtje, want we hebben maar liefst twee telefoontjes te plegen... naar, uh, ja, in ieder geval uh, richting Hilversum... En dat gaat zo meteen kwart over. Over vijf minuutjes hebben we Country Wilma aan de telefoon. En denken jullie, goh, wie Country Wilma? Ja, dat is een hele goede vriendin van Gerard Jolingdolly. En Country Wilma, die heb je ook in de Rilla van de Toppers vorig jaar gezien. Ze heeft bij de Toppers in concert opgetreden. En ze zit nu in de jury bij All Together Now. En daar willen we natuurlijk alles over weten. Want het is een, ja, een hondig, honderd koppelig jury... Uh, koppig jury. Ik zeg het helemaal verkeerd. En uh, in die jury uh, zitten... bekende Nederlanders, maar ook onbekende Nederlanders. Maar eigenlijk vind ik Country Wilma... tegenwoordig wel een bekende Nederlander. Het was wel een veelgeziende gez gezicht... op televisie en ook op de radio... te horen en uh, op vele evenementen... te zien. Dus Die hebben we. En wie gaan we nog meer bellen, Dolly? We gaan ook bellen uh, met... Sus... Susanne Jansen van... Uh... Het Amsterdam Beach Hotel, die mede-organisator en bedenker is uh, van het uh, grote Vrienden van Zandvoort evenement. Ja, Vrienden van Zandvoort Live. Wat in juni plaats gaat vinden. Ja. En uh, zij gaat ons weer een tipje van de sluier oplichten over de artiesten die meegaan doen. Daar gaan we het straks ook even over hebben. Ja, want er zijn de afgelopen week maar vier artiesten bekendgemaakt. Uh, uh, op hun Facebookpagina. En daar gaan we het over hebben. Ja. Er staan wel hele leuke namen tussen trouwens. Er staan prachtige namen tussen. Uh, ik, ik vind tussen. het leuk. Ik krijg er nu al kippenvel van. Oh. Ik heb zin in het evenement. Maar we gaan snel uh, muziek uh, draaien. Want anders uh, gaan we alleen maar weer uitlopen hier in deze uitzending. En daar zijn we goed in hè, Dolly? Daar zijn wij heel goed in. Maar dat geeft niet. We kunnen gewoon een uur doorgaan. Heb, heb, jij, heb jij nog een plaatje <laughs> klaar voor ons? Ja, want ik dacht, jij hebt het over country Wilma. Dus ik dacht, nou, zullen we een beetje een country-achternummer uh, opzetten? Ja. Slow down, was dat een country? Ja. Ja, dat was een nummer. beetje country, ja, folk toch? en uh, ja. amerikanen -achtig. Dus ik dacht, misschien is dat leuk om voorafgaand aan het gesprek met Wilma te draaien, toch? Nou, gezellig, gezellig. Oh, okay. Doe dan maar. komt die Douwe Pop, ook meegedaan aan het Eurovisie Songfestival met Slowdown. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place... Na nou, Douwe Bob hier op ZDFM Zandvoort. De Songfestival uitzending. En wat is die gezellig, hè, Dolly? Ja, hartstikke gezellig. Ja, en dat, dat slowdown-nummer dat is nog niet zo heel oud. Hè. Dat is nee. van 2016. En uh, uh, ja, hij haalde uiteindelijk de finale. na de vijfde plaats in de halve finale. Ja. En in die finale zelf was het iets, iets minder mooi. Toen eindigde die op de elfde plaats. Maar het toch is nog niet slecht, hoor. We, weet je, Dolly, ja. we zijn uh, nu al zo lang met dat Songfestival bezig. Hè? En die kritiek kwam met Sineke toen. Ja. En dat liedje was gewoon goed hè, van Cineken. En dat was gewoon goed bedacht. En, en uh, leuk op de Nederlandse muziek. En een ouderwetse Songfestival was dat. Ja. En sinds kort hebben ze die onderdraai gemaakt natuurlijk, of zwaai. En nu is het gewoon, uh, ja, is het wat, wat ja, gewoon goede uh, muziek. Nee, ik zeg niet dat er slecht is qua, qua ja, muziek. Ja, maar was zo. wel in, gestrand haar, in de ja, halve in, finale. Ja, maar in haar dus. genre bedoel ik. Ja. En ik, Ze hebben nu een andere genre gekozen. En dat doen ze, hebben ze met, uh, natuurlijk met uh, Anouk gedaan. En met, uh, met uh, de en met Douwe Bob en zo. Mm -hmm. En uh, dit jaar natuurlijk ook weer met Duncan. En wat ook weer gewoon een heel ander nummer is. Ik denk dat Nederland wel een mooie, um, een, um, mooie draai heeft gemaakt. En dat we daardoor gewoon wat uh, hoger in de lijsten staan. En nu natuurlijk helemaal sky high, hè? Met ja. de boekmakers. Ja, dus, uh, ja, ja, ja. Dus ja. ja, hey, ja ik, ga, ik ga toch even aan, aan Wilma vragen. Ik heb Wilma, Country Wilma aan de telefoon. Ik heb er niemand aan de telefoon. Hé, hey, hoe kan dat nou? Heb je wel die knop goed staan? Want het was laatst ook een keer. Toen was iemand gewoon aan de telefoon. We gaan even kijken wat er technisch uh, aan de hand ik, is. Ik doe echt wat fout. Even doe je wat fout? Gaat hij weer even opnieuw bellen? We gaan straks natuurlijk ook nog uh, weer even terug in de tijd. Want uh, laten we niet vergeten, we hebben haar nog niet uh, gedraaid. Maar in 1959 deed Teddy Scholten mee met het uh, Songfestival. En toen werden we ook eerste uh, met het liedje Een Beetje. En dan moet je nagaan, toen hadden we 21 punten. Dat was al heel wat. <lacht> oh, oh, oh, geweldig. Is, uh, is Wilma weer weg, jongen? Ja, hekje, hekje één. En dan uh, kom je onder de vork te staan. Het wil allemaal nog niet helemaal lukken. Roy moet een uh, cursus telefonie gaan doen, denk, denk ik. Denk. Ja, telefonisten. Met, telefoniste. met een telefoniste. Met een te ja. Met de assistente van van Zandvoort. Nou, zal ik nog even een liedje gaan draaien? We gaan lekker uh, Sandy Shaw doen met uh, Puppet on a String. Mag ik uh, muziek? Oké, dat is goed. Je hoort zo betekent. String. Ja, wat een heerlijk nummer was dit ook. Hè? En terecht dat ze won, dat was in 1967, Sandy Shaw met Puppet on a String. Met 47 punten heeft ze gewonnen voor het Verenigd Koninkrijk. Ja, en uh, dat, uh, dat uh, is allemaal gewoon... Al, al die liedjes bij elkaar, het geeft toch wel wel een lekker gevoel. Hè? Op weg naar het Songfestival. Echt wel. En uh, ja, we hebben nog een kleine, of een week. Over een week uh, weet, weten we in ieder geval hoe de eerste ronde is gegaan. Hè? Of nou ronde. Ja, oh, ja, het, het, het negen, da negen dagen, negen ja. dagen, ja. ja oh, dat is zoiets, dus ja. Ja, Komt ja ik vind goed. Het toch ook wel, als je zo met het songfestival nu bezig bent, dan wordt het toch spannend. Ja, dat, dat vind ja. ik ook. En ik denk ja. dat het ook uh, spannender wordt en dat er ook veel meer kijkers zijn uh, dit jaar, omdat het gewoon uh, veel in nieuws is en ook positiever is, weet je. En we zaten natuurlijk ook met Nederland in een steeds positievere flow, hè? Ja, waar we het net over hebben. Ja, ja, precies. Dus dan, dan, ja, dan raken mensen toch uh, enthousiaster. En dan wordt het wat spannender. En uh, ja, ik denk dat we dit jaar ook wel hoge ogen gaan gooien. Denk het ook. En ja. ik vraag het ook even aan Country Wilma. Ben ik oh. ook benieuwd naar wat zij ervan vindt. Ja. Country ja. Wilma, goeiemiddag. Gelukkig, het is geluk nu. Ja, gelukkig. goedemiddag. goedemiddag, goedemiddag. luisteraars. Ja, ja, ja. als jullie lid van uh, All Together Now. Uh, wat denk jij van het Songfestival? Ja, je moet het natuurlijk niet al door hard oproepen natuurlijk. Hè, dat Duncan een goede kans heeft. Nee, net niet het is Ajax gisteren. Oh, god, of god. ja, Ja, nou, hier op één puntje verschil net niet, weet je wel? Nee. Ja. Oh, dat zou erg zijn. Ja. Nee, maar ik, ik kijk er zelf ook ontzettend naar uit. Ik ga daar ook heel goed voor zitten. En ik vind het nu echt net wat jullie net ook zeiden: van het is gewoon weer positief, even, weet je? Ja. En het is gewoon te hopen dat ze zich daar in Tel Aviv een beetje rustig houden. En niet met bommen gaan gooien over en weer. Nee, nee, dat nee. nee. Dat Laten dat we hopen. Het is wel een vervelend issue wat er ja. een beetje aanhangt. Mhm. Mm Mm -hmm. Nou, als je aandacht van de wereld uh, wil, dan uh, ga je dat soort gekke dingen doen. En mensen zijn echt gek tegenwoordig. Ja, nou, laten, laten we daar maar niet aan denken. Want, uh, we blijven niet aan denken, hè? We nee. Niet ja, ja, toch? Ja, en dus... als we het over positiviteit hebben, Wilma. Um, nou. Ja, een feel-good programma zoals Alto Kenner. Nou, jij bent een van die honderd juryleden. Ja, en dat is geweldig. En wat ik wel op de socials lees, dat ze zeggen, alles is gescript. En we moeten zeggen wat we moeten zeggen. Dat is helemaal niet waar, hoor. Nee? Nee. nee wij zijn is het lekker in... spontaan? Nou, weet je, weet je wat het is? We hebben allemaal een microfoontje. Ja. En op een gegeven moment vergeet je gewoon dat je dat ding uh, op je wang hebt zitten. En dan ga je de gekste dingen zeggen, weet je wel. Ja, dat hebben wij ook wel eens last van. hè Roy? Ja, ik, gister, <laughs> ik, gister nog, uh, ik was gisteren nog, Wilma. Net nog. <laughs> ik was gisteren bij een programma van SBS te gast. En uh, ja, ik had het ook. Ik ken het, het verhaal. Ja, dat zie je wel. En dan draait het programma dus op, op de commentaren van die honderd. Ja. En natuurlijk, ja, we hebben natuurlijk best hele goede artiesten hoor, die komen zingen. En laten we ook niet vergeten dat de winnaar krijgt gewoon 10.000 euro, Ik heb het nog nooit in mijn handen gehad, hoor. Nee, nee, nee. Dus wat dat betreft is het gewoon een wedstrijd. Het is geen talentenjacht. Je kan gewoon... Per week kan je kijken, je mist niks. Nou, je mist natuurlijk heel veel. Maar het is niet zo dat je één artiest moet volgen... zoals ze in Engeland deden, want dan hadden ze 50.000 pond. Hè. Die ging helemaal mee naar alle afleveringen. Ah, okay. en, en dan ja. moet je er weer voor gaan zitten. Maar hier hebben ze ervoor gekozen om gewoon per aflevering 10.000 euro klaar. Up. Ja, want het ja. concept is dat degene die op het podium staat... die moet het, zijn publiek zo zien te vermaken dat niemand meer op zijn stoel kan blijven zitten... en ja. uh, dan echt moet gaan staan omdat het zo'n goede show is, toch? Ja, absoluut. Ja. En dat er goed gezongen wordt, hè? Ja. Laten we dat niet vergeten, want er ja. waren er ook best wel een paar... dat je dacht, oei, dat doet zeer aan mijn oren, weet je wel? Ja, ja, ja, ja. Dan blijf je zitten en dat is gewoon ja. reëel, natuurlijk. Ja, ja, wel jammer, want uh, ja. het, het, het, het toneelstuk erbij wil ook natuurlijk wat. Ja, hè? ja, ja. absoluut. Ja. Maar ja, je moet het allemaal in huis hebben. Wil je ergens komen, hè? Ja, absoluut. Ja. Je kan het niet leren. Dat is in dit vak zo. Je, mm -hmm. moet, je kan iemand nadoen, maar ja. je moet toch een eigen persoonlijkheid hebben Absolute. die je daar neer gaat zetten. En ja. dan, nou ja, ik doe het al dertig jaar, dus wat dat betreft weet ik het wel een <laughs> beetje. Ja, ja, ja, ja. Wilma, het, het viel mij op als, uh, als kijker, want ik heb het programma zeker gekeken afgelopen zaterdag. En, ja. um, zo, zo, wat zei je? Vrijdag. Uh, vrijdag, sorry. Um, ja. Maar het viel me wel op. Het waren allemaal... Eén voor één hele mooie karakters in de jury. Ja. Ja, hoe ze dat bij elkaar hebben gekregen, dat uh, is een godswonder. Ja, hè? Mm -hmm. Ja, ook uh, wat mensen uit de musicalwereld en zo, weet je. Want ik kende ook niet iedereen. En uh, ja, zoals Siggy, uh, die, die, die, die drag queen, ja, die is natuurlijk wel geweldig. Ja. Dat is zo'n mooi mens ook, joh. En die, die, die, die opera-zangeres, weet je, weet je. Die is Nadrukkelijk aanwezig, maar ja, die zegt ook de meest belachelijke dingen. Ja. En dan hebben we natuurlijk Michael, hè. Ja, daar wil ik net over vragen. Is het ja. uh, echt zo'n... Uh... Ja, hij is bijzonder kritisch. Ja. Ja. Hij zegt, als het mij niet raakt, ga ik niet staan voor de lol. Ja, en daar heb je gelijk in. Mm -mm. Ik bedoel, hebben we 99 punten en Maaike blijft zitten... Ja, dan is hij altijd aan de beurt natuurlijk voor commentaar. Ja. En daarom vroeg uh, Jamai ook, doe je het expres? Nee, ik doe het niet Als het me niet raakt, ga ik niet staan. Nee. Want daar is dit programma ook voor. Vindt ja, dat niks? wou ik net zeggen. Dat is toch het doel van het programma ook, hè? Ja, ja. zeker. Dan moet je ja. blijven zitten als je het niks vindt. Ik heb ook wel een paar dat ik ben blijven zitten. Natuurlijk. Mm -mm. Dan denk ik, ja, ik weet niet waar iedereen nou zo lyrisch over is... maar. Ja, en er zijn er natuurlijk ook best wel een paar die je al ken uit het, uh, uit het vak. Ja, die ja. komen zingen. Ja. Ja, en dan, dan heb ik ook nog gehad dat ik niet ging staan, omdat ik dacht, nou, dit is echt voor die 10.000 euro niet je beste optreden. Oké. Okay. Ja. Want je ja. moet het neerzetten. Ja, en juist absoluut. op dat moment, ja. je krijgt anderhalf een minuut en dan moet je het in doen. Nou, ik zal zelf nooit eraan meedoen. Nee. Nee, nooit. <laughs> Nee, nee, nee. Ik ben zo... Nee, maar ja, het is net wat je zegt. Uh, 10.000 euro is een boel geld. Dat heb je niet uh, al te vaak in je handen zo uh, in het leven. Nee. Dus wel de moeite waard misschien om voor te strijden... als je toch alle, alles in huis hebt daarvoor. Precies. Tof? En dan, ja. gaat het ook, dan gaat het ook om kleding natuurlijk. Ja, hè? tuurlijk. Ja, dat hele, hele iemand, plaatje, ja. hè? Ja, er was ook iemand die kwam in een spijkerjas Ja, dan zeg ik zo van, nee, daar ja. ga je de supermarkt mee in, weet je Ja, daar ga je niet mee op een podium staan. Nee, nee, met zo'n programma we. in ieder geval. Nee, je moet ja. wel iets uitstralen natuurlijk. Ja. Het blijft entertainment. Ja, ja Wilma. Um, ja. De, de, de, de, de pro, uh, nog even terug over Michael. Volgende week, hè? Ja. Br uh, ja er is al een beetje een voorstukje voor zijn gekomen ja. op... Ja. Of uh, in, op internet, hè? In ieder geval, komende vrijdag wordt het uitgezonden weer. En um, ja, ze, hij breekt. Hij breekt. Ja, hij breekt. Hij zit te janken. We ja. ja, dachten allemaal, ze zei hij... <laughs> Michael, stel je niet zo aan. Hij zei, ja, maar als iemand echt mijn gevoelens nadert, dan. Uh, ja, dan moet ik huilen. Dan denk ik, goh, wat kwam die even lekker binnen, zeg? En uh, ja, nou, ieder mens zal wel op zijn. Op zijn, ...in zijn leven bepaalde dingetjes meemaken... ...dat misschien juist dat ene woord... ...of dat ene regeltje... ...wat je ontzettend raakt... ...dat je dan verdrietig wordt of zo... ...dat, dat is menselijk. Mm -hmm. En dat heeft hij ook, ja. Yeah. Dan zit hij te snotteren. En dan yeah. denk ik, nou, nou... ...dan gaat Chantal even gauw naar hem toe... ...en dan moet ze hem weer even troosten. Ah, maar. Maar ja, dat, is gewoon, dat is ook gewoon wel weer lief, hè... ...want Michael mm -hmm. heeft ook zijn zachte kant. ja. Yeah hij uh, stond al op mijn Facebook met een foto met de cowboyhoed op country Wilma, ik mis je. Ja. Nou, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, nou, mooi om te weten. Ja, ja hey. Nou, Wilma, we gaan. Uh, we, de tijd zit er weer op. Nou. Of had jij nog een prangende vraag, uh, Roy? Wilma, nou, eh, heb je mijn nieuwe single? Ja, die staat zo klaar. Ah, geweldig. Ja, ja zeker. <laughs> Ik wil het heel even kort hebben, Dolly, over, over de single. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Muziek draaien op de, op de recenders is heel erg belangrijk. Vooral ja. ook in het Nederlandstalige genre. Het wordt veel te weinig gedaan. Ja. Uh, Wilma, uh, ja, jouw single, hoe is die ontstaan? Nou, omdat ik het, nou, ik had eigenlijk het idee na jaren dat ik niks meer uit zou brengen. En toen dacht ik, nou, laat ik het dan nog één keertje doen zoals ik het echt zelf wil. Met een biet eronder, want ik, ik hou wel van een stevige biet in mijn muziek. En even geen Nederlandstalig, maar gewoon zoals het moet zijn, dit nummer. Dan moet, moet je ook afblijven, niet vertalen gaan. En dan wilde ik het neerzetten zoals ik het wilde. En ik heb het, ik heb het idee dat dat gelukt is voor mezelf. Nou, ik vind hem leuk. We hebben hem net ook even, zeker even nog zitten luisteren. Ja. En je bent gewoon de enige niet-songfestival liedje vandaag hier in die twee uur Zandvoort luncht. De uitzondering die de regel bevestigt. Oh, dat is leuk. Na nou, 30 jaar. Hé, hey, erkenning. Yes. Ja, goed. Hartstikke lief dat je gebeld hebt. Is goed en uh, we hopen je snel nog een keer te spreken. Je ziet me vrijdag op TV, RTL4. Gaan we okay. zeker doen. Zeg <laughs> dan, bedankt. Hoi. Daan. Doei, Doei. doei. Maar een beetje een bietje erachter, maar voor de rest intorsioneel gelaten. Lekker dansplaatje geworden. Absoluut, ja hoor. Ja, ja. die swingt de pan uit. Swingt de pan ik ben, uit. Ik ben wel blijven zitten. Ik hoop niet dat ze het erg vindt. Nou, ik, uh, ik, ik ben, op, ben vergeten op te staan. Ja, eigenlijk hadden we dat moeten doen, hè? <laughs> <laughs> nou, het is, ja. uh, het is de grootste en, en de hoogste tijd er weer. Voor het nieuwe nieuws, hè? Ja. ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, gisteravond is een snor scooter door de politie in beslag genomen na een ongeval, nadat bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had. Rond 9 uur s'avonds kwam de scooterrijder op de Rijksstraatsweg in Haarlem in botsing met een auto. De man reed aan de verkeerde kant van de weg over het fietspad... waardoor een automobilist vanuit de Jan Kampertstraat... de snorscooter niet op tijd van rechts aan zag komen. Ook de scooterrijder wist niet meer op tijd te remmen. Een botsing was het gevolg waarbij de snorscooter hard ter val kwam. Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen... en het slachtoffer is in de ambulance aan zijn verwondingen behandeld. Bij de afhandeling van het ongeval bleek dat de scooterrijder niet in het bezit was van een rijbewijs. En daardoor heeft de politie de scooter meegenomen... voor verder technisch onderzoek. Ook de auto kon niet meer verder rijden... en is door een bergingswagen weggesleept. Deze week laat de gemeente Zandvoort alle kentekens kennen... van geparkeerde voertuigen in bepaalde gebieden van Zandvoort. De tellingen zijn onderdeel van een verkeersonderzoek... naar de knelpunten in een gebied... Ook wordt op basis van kentekens de herkomst van voertuigen geregistreerd. De gemeente laat goed kijken naar het verschil in parkeerdruk op normale en piekdagen... en daarom vindt er later in het seizoen nog een tweede telling plaats. De momenten waarop het bureau gaat meten zijn donderdag 9 mei... van 10 tot 12, van 2 tot 4 en van 11 tot 1... en zaterdag 11 mei van 10 tot 12 en van 2 tot 4... De gemeente Zandvoort wil de boulevard gaan herinrichten om de ruimtelijke kwaliteit voor Zandvoort te verbeteren en haar positie als badplaats te versterken. Als het aan het Zandvoortse college ligt, kan er een start worden gemaakt met de kwaliteitsverbetering van de boulevard. Daar zat ik waarschijnlijk met mijn ogen al bij de boulevard. Nou ja, goed. Hiertoe stelt het college in de vergadering van mei de gemeenteraad... voor het schetsontwerp voor Boulevard Paulus Lood en de Favosje vast te stellen. Het schetsontwerp is gemaakt op basis van wensen en ideeën... van betrokkenen en belanghebbenden. De herinrichting wordt gefaseerd aangepakt. Eerst krijgen we een herinrichting van de Boulevard Paulus Lood. Dan volgt de Boulevard de Fafoosje. En als laatste de boulevard Barnaar. De planning is ambitieus, want eind 2019 wil de gemeente starten... met de werkzaamheden aan de boulevard Paulus Lood. Zet u alvast in de agenda, zodat u er rekening mee kunt houden... dat op dinsdag 28 mei werknemers bij de NS en het stadsvervoer... in drie grote steden gaan staken. En dat gaan ze de hele dag doen. Dat hebben de bonden gisteren gemeld. Door de actie zal het treinverkeer in het hele land grotendeels stil en datzelfde geldt voor het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De bonden willen met de actie het kabinet tot concessies dwingen over de pensioensleeftijd. Het is nog niet bekend wat precies de gevolgen van de staking zullen gaan zijn... Mensen moeten er rekenen voor een dichte deur te staan... vanaf de vroege ochtend van 28 mei tot het begin van woensdag 29 mei. En behalve in het openbaar vervoer zijn oproepen uitgegaan... om in de metaal, de bouw en andere sectoren... op woensdag 29 mei voor 24 uur het werk neer te leggen. Dus noteert u in de agenda... 28 mei is er een grote staking van het openbaar vervoer. Tot zover dan het regionale nieuws. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Ja, de zon schijnt vandaag heerlijk. Maar er zijn toch ook af en toe wat wolkenvelden met kans op een bui. De wind waait matig en draait van zuid naar west. En de temperatuur stijgt naar zo'n 14, 15 graden. Vanavond zijn er opklaringen en is het droog en komende nacht volgen weer enkele buien. De temperatuur daalt naar 8 graden vannacht. Gaan we naar morgen kijken, dan zijn er wolkenvelden en komt het weer tot enkele buien. Later op de dag klaart het geleidelijk op en de temperatuur stijgt naar 13 graden. In het weekend is er zaterdag nog een buienkans. Zondag blijft het droog met geregeld zon. En de temperatuur gaat stijgen naar 13 graden. Na het weekend schijnt de zon geregeld en blijft het droog. De temperatuur is met 16 tot 18 graden eindelijk weer op niveau voor half mei. Tot zover dan het weerbericht verzorgd door weerman Rico Schreuder. Zij ik voor. promesa, eres tu, eres tu. Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú Eres tú así así Eres tú Toda mi espera Liedje van de Sidekick. Hier op ZFM Zandvoort luncht. Van de Mocedades. De Mocedades Met is Toe. Ja, je hebt, je hebt toch... Ja, met dat, met dat Songfestival. Want we zeggen vaak... Eh, lied, songfestival liedjes. Maar er komen maar wat vaak echt mooie liedjes tevoorschijn. Die, die, die, die, die, die je ook gewoon nooit meer vergeet. Want wie vergeet dit nummer nou? He? Ja. Dat is toch een... Pracht van een nummer. En, en ja, je kan eigenlijk uren doorgaan met al die nummers. Leuke nummers, mooie nummers, ontroerende nummers. Maar vooral ook enorm veel nummers... wat gewoon enorme hits zijn geworden ook. Ja, ja, ja zeker. Dus uh, nooit meer zo neerbuigend mensen over het Songfestival. Want daar zijn toch hele mooie dingen gebeurd. Nou, als toch? je de toppers stuurt dan wel. Huh? Dan mag je wel zo meer buiten. Ha, ha, ha, dat is een leuk nummer. Je kan ja, maar maar ik ben, ik ben fan van de toppers. Hoor. Ik, ik wil ja. ook altijd wel naar het concert gaan, al gaat het dit jaar niet lukken. Maar, maar toch. Weet je, ik hou van dat zweertje. Maar ja. voor het Songfestival vond ik het net niet. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. nee. Dus, uh, hey, maar, oh, sorry. Nee, vertel. Ja. vertel, vertel. Nee, want ik, ik heb nog zo'n nummer staan. Waarvan ik denk: van, uh, ja, dat heeft ook iedereen is dat uh, uh, blijven zingen. En zelfs één regel uit dat liedje. Dat is gewoon een gezegde geworden. Dat, dat riepen mensen altijd naar elkaar, nog jaren daarna. Zal ik hem opzetten? Nou, ik had eigenlijk. Oh, sorry. Ik had eigenlijk een, een bruggetje. Maar ja. dat bruggetje voor het volgende interview is voetie. Is dus doe maar. Oké. Okay. Doe maar gewoon. Nou ja, weet je. Ook, ook, ook daarin zal het misschien leuk staan. Weet je nog wat mensen altijd tegen elkaar zeiden zoveel jaar geleden? Doe nou maar gewoon. Dat is gek genoeg. Nou, dat komt hieruit. Zeker bij. Na na na na na la la la la la la la la la la la la na na na Na na na na la la la la la la zijn la la la nog la la zijn? Je kunt niet altijd zeggen, wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een te slaapt. Ja mensen doen gewoon, we doen al gek genoeg, voor als het van liefde gaan. Na na na na na na na na, wat zal ik er doen? Wat je werkelijk voelt, je bent bang dat je een vlaander zat. Ja mensen, doen gewoon, doe al gek genoeg. Sandra en Andres, als het om de liefde gaat... Heerlijk, Mensen doen heerlijk, gewoon, heerlijk. we doen al gek genoeg Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Ja, het is een spannende tijd in het dorp. Want uh, ja, de 24 uur van Zandvoort uh, gaat er in juni uh, aankomen. En een van die grote evenementen die er gaan plaatsvinden. is natuurlijk de Vrienden van Zandvoort Live. En daarvan hebben we Suzanne Jansen aan de telefoon over uh, dat Hallo. mooie evenement. Hallo. Hey Suzanne, oh. hi. <laughs> hi. Goedemiddag. Goedemiddag, gezellig nog, weer. Ja, zeker weten. En, en het wordt steeds spannender, hè? want er komt elke keer weer een artiest bij. Vertel nog eens, wie hadden we tot nu toe bekendgemaakt? Uh, we hadden Luna bekendgemaakt ja? en uh, Wendy Moore. Wendy Moore, hartstikke goed. Ja, en daar en, zijn er afgelopen weken wel wel een aantal bijgekomen. Of afgelopen week. Yes. Ja, ik heb, uh, we hebben via Facebook, uh, bij de pagina van Vrienden van Zandvoort, hebben wij, uh, maken we natuurlijk om een paar dagen iemand bekend. Ja. En er zijn er ook twee bekendgemaakt in de krant, maar wellicht heeft nog niet iedereen de krant gelezen, dus die uh, ga ik er ook even bij noemen. Prima, nou, roep maar. Spannend. Uh, allereerst hebben wij uh, DJ uh, Frank Vink. Hé. Hey. Die kent hem niet, Frank Vink. Ja, <laughs> <laughs> Vroeger De Wild Child heeft hij gehad, een uh, hardrockcafé in uh, Zandvoort en in Haarlem. Dus uh, Frank die gaat uh, rockmuziek van de jaren 60, 70 en 80 uh, ja. tegen brengen op het podium van Vrienden van Zandvoort. Ja. Dus dat, uh, dat uh, is er één. Dan hebben we uh, natuurlijk de Van Kesselband die niet kan ontbreken. Nee, nee, nee. Die uh, is uh, vaak ook te zien in, uh, in, in, in uh, restaurants en uh, kroegen in Zandvoort. Ja. Uh, waaronder bij mij natuurlijk. Uh, ik heb hem elk jaar wel staan, geloof ik, uh, ja. hier <laughs> in het Amsterdam Beach Hotel. En dan uh, wordt het even spannend, want het zijn twee grote namen die ik ga noemen. Um, allereerst, um, ja, Yves, Yves Berensen. die. Uh, oh. Ja, dat is... Wow, heel wat geweldig dat hij tijd heeft kunnen inplannen voor die avond. Ja, ja vinden wij ook. Super. En, uh, hij, hij zei zelf al, uh, ik kan natuurlijk ook niet ontbreken op zo'n festival. Uh, nee, toch? Als vrienden van <laughs> zo'n Wat geweldig. Nou, dat wordt feest allemaal als je het zo hoort. Maar... Ja, nou, en dan uh, hebben we de laatste, uh, die ik ga aankondigen. Zeg je ja, dat goed? Ja, dus, uh, ja, ja. Ja. Um, ja, dat is wel ons hoofdact van de avond. We ja. um, moeten wel bijvertellen dat het uh, niet een ras echte zandvoort is. Maar wij zien hem wel een beetje als een zandvoorter. Ja. En dan hebben we het over uh, iemand die uh, ook in de toppers uh, zit. Huh? En dat is uh, Jeroen van der Boom. Jeetje, ja, nee, dat is toch een. Uh, hij, hij is toch gelieerd aan Zandvoort geweest. Dus hij ja, heeft toch zandvoort banden? Zaak, uh, een zaak gehad in Zandvoort. Ja. En dus woont in Zandvoort. Nou, dus wij zien hem gewoon als zandvoorder. Ja, die, maar die hoort zeker bij vrienden van Zandvoort live. Ja. Ja, ja. ja, zeker. Wat geweldig! Ja, dus uh, nou, en zo hebben we er nog wel een aantal te gaan. Echt? We zijn er nog lang niet. Nee. Ja, echt. Oehoe. Hey, um, Susan, uh, sowieso is het natuurlijk 15 juni het evenement, vanaf twee uur Ja, ja wij zijn de hele dag vanaf zes uur ochtends uh, bij met het, uh, op die dag. En uh, dat ja. is natuurlijk bij jou in de zaak, gaan wij de studio opbouwen. En uh, gaat het een heel mooi uh, evenement worden waar wij verslag gaan doen hier uh, op ZFM Zandvoort. Dus dat is al heel erg leuk. Maar wij zijn nog even wat vergeten te benoemen. En vorige week ook, heb ik gehoord op de radio. Maar dat is uh, dat jullie ook een open podium bieden. Klopt, en dat is goed dat je het noemt, want dan was ik het weer vergeten. Uh, wij uh, hebben een half uur het podium gereserveerd voor uh, Zandvoorters die uh, kunnen zingen. Uh, wij hebben daar een Facebook-actie aan uh, gehangen. Um, even uit mijn hoofd kan er tot 23 mei uh, op de pagina van Vrienden van Zandvoort Live... een uh, video worden ingestuurd waarop jij dus je zangkunsten vertoont... Uh, na 23 mei zetten we al deze filmpjes op de pagina van Vrienden van Zandvoort... En dan vragen wij het publiek om te gaan stemmen. En degene met de meeste stemmen... heeft het podium voor zichzelf een half uur lang... Uh, om uh, zijn of haar zangkunst te laten zien. Zo, zo, zo. Dus dat zo. is superleuk. Ja, ja, ik zeggen, ja, ja. We zijn er al mee aan het promoten. Het komt ook nog even in het krantje. We hebben op dit moment uh, uh, één iemand... die al een filmpje heeft ingestuurd. Ja. Uh, ik zie ook wel dat op Facebook mensen er worden in van oh, moet je ja, doen. Ja. Uh, maar ja... Uh, er moet natuurlijk wel filmpje ingestuurd worden. Nou vraag ik me wel af, hè, Suus. Want een half uur kan heel lang zijn. hè? Zeker als je net dat... beginnend artiest bent. En um, stel je voor, er melden zich wel mensen... maar die hebben niet meer dan dat ene liedje. Gaan jullie dan dat... een combi maken? Dat er misschien drie mensen optreden? Of? Ja, dat was eigenlijk ook wel een beetje de bedoeling. Ja. Wij dachten als wij tien filmpjes binnenkrijgen, ja. dan uh, gaan wij er voor drie. De beste drie gaan we op het podium neerzetten. Want wij snappen ook wel dat inderdaad 30 minuten voor iemand erg lang is. Dus hou het op een nummer of twee nummertjes dat je mag zingen ja. um, voor het publiek uh, van Zandvoort en omstreken. Nou, helemaal leuk. Ik, uh, ik, ik hoop uh, dat alle uh, mensen die ik ken hier in Zandvoort, die beginnen en uh, echt, uh, de, want we hebben er veel hoor. We, we hebben veel, er veel. En veel. die echt heel goed, echt, echt goede producten uh, al hebben voorgebracht. Ik hoop ja. ook dat zij ook gaan reageren. Zodat we ook hen terugzien bij jullie op het podium. Want dat zou ja. toch geweldig zijn. He? En uh, wie weet uh, met de volgende editie volgend jaar... dat zij uh, dan uh, drie kwartier op het podium Ja, gaan. kijk, ik, ik kan me voorstellen... als je de smaak te pakken hebt... als je bij jullie op dat podium hebt gestaan... tussen zulke uh, uh, uh, uh, goede namen en uh, belangrijke artiesten... dat je denkt van, ik ga door. <laughs> ja. Ja, toch? Ja, toch? Hadda, dat zou ja. mooi zijn. Nou, nou Suus. Suzanne. Oh, sorry. Hele, heel erg, ik, ik naam jouw woord uit mond. Maar heel erg bedankt weer voor je tijd. En we gaan je volgende week weer bellen. Ja. Yeah. Met de ja, nieuwe namen. Dan heb ik er weer een paar voor jullie. Helemaal ja, goed. In ieder geval, jullie mooi. hebben een mooie Facebookpagina. Vrienden van Zandvoort. En dan, ja, ik roep iedereen ook op om die te volgen. Daar zie je ook alle aankondigingen. Um, wat er tussendoor nog te doen is. Dus uh, word lid van die pagina. En uh, blijf op de hoogte. Nou, wij gaan hem zo meteen even delen op onze pagina. En wij en, houden natuurlijk u allemaal, alle luisteraars en de kijkers... op de hoogte via Zandvoort Luncht op de donderdag. Heel erg bedankt, Suus. En uh, wij gaan uh, de toppers nog een keer draaien met een songfestival songfestivalmetaly... want dat hoort natuurlijk wel een beetje bij, bij de naam die ja. bekend is uh, gemaakt. Helemaal goed. Jullie bedankt okay. en ik uh, spreek jullie donderdag af. Okay. Tot donderdag, Suzan. Succes. Dag. We korten deze medley even af. Hoe leuk die ook is, Dolly. Het zijn toch allemaal wel leuke liedjes in één uh, nummer gepropt. Ja, ik ben ook blij dat we volgende week nog een uitzending hebben trouwens. Om uh, nog verder te gaan met alle Songfestival liedjes. In ja. aanloop naar het grote gebeuren volgende week. Ja. En uh, daar gaan we volgende week natuurlijk ook onze grote kanshebber uh, laten horen. Zeker. Dus... Uh, Zeker weten, zeker weten. Ja, het wordt ja, een spannende ja. week in ieder geval. Wat voor nou? Ja, ja. ja. En uh, ja, het is alweer uh, weer tijd uh, voor afscheid te nemen van dit uh, deze gezellige Sanderd lunch hier op uh, de donderdagmiddag. En ja. uh, we willen u bedanken voor het luisteren. Ja, en vergeet niet uh, dat wij woensdag ja. aanwezig zijn... bij de uh, familiemarkt in uh, de Blauwe Tram. Ja. Die begint om half twaalf s ochtends. Is speciaal bedoeld voor gezinnen en kinderen. Er is voor kinderen ook van alles te doen. En wij gaan u op de hoogte houden... middels een live-uitzending vanuit de Blauwe Tram. Leuk hoor. Samen met Ruud Jansen, Roy van Buringen en ondergetekende. Ik weet niet of Beb ook komt... En naar uh, Dolly natuurlijk. Ja, dat zeg ik. Ondergetekende. Oh, oh dat jij was, was de ik. Die ondergetekende. Ja, ik, ja. Was de, ik was de ondergetekende. Ah, oh, oké. Okay, okay, Meestal okay. ben ik de ondergesneeuwde, maar nu de ondergetekende. <laughs> op de maandag bedoel je? Sorry oh, Ruud. Oh, oh, oh. Sorry, sorry. sorry. Oeh, oeh, oeh, oeh. Ja, een grapje moet kunnen. Ja, alles mag, ja, ja, ja. Zwarte humor. En uh, we hebben vandaag natuurlijk de Daverende Donderdag. Dus blijft u luisteren. Er zijn alleen... Uh, matchbox is, matchbox ja. is vandaag En voor die niet... Daverende Donderdag kan u beter even op www.zfmzandvoort.nl kijken. Want wij gaan het laatst nummer draaien, want uh, ja. we hebben nog een minuut, anders kan dat niet meer. Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Ik zet hem aan. Sorry dol ik moest je even ondersneeuwen. Heeft niet. Bye bye. Tot gauw weer. Tot gauw. Bye De party is over. Bye bye. Lights are The party's yes. bye bye. The alone, the going on. And he was mine. He doesn't seem to miss me. I feel alone, I think that I'll go home, but if I stay at least I hear him.